Marion Koekoek met het NOS Journaal. Een rechtbankjury moet besluiten of hij daarvoor vervolgd wordt. Gevreesd wordt dat ontslag van rechtsvervolging opnieuw tot onrust zal leiden. De dood van de tiener leidde deze zomer tot dagenlange rellen. In Ferguson, in de staat Missouri, werd de noodtoestand uitgeroepen. Staatssecretaris Dijksma laat zwanen, eenden en meeuwen onderzoeken... om te zien of ze vogelgriep verspreiden. Bij koikers zijn inmiddels 500 wilde eenden onderzocht. Er is geen virus aangetroffen dat dodelijk is voor andere vogels. Ook dode vogels die in het wild worden gevonden worden onderzocht. Verder komt er een beschrijving van welke wilde vogels er leven in de omgeving van besmette bedrijven. Mogelijk zijn er overeenkomsten met de besmette gebieden in Duitsland en Groot-Brittannië. Woensdag komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over een schaderegeling voor pluimveehouders die zijn getroffen door de vogelgriep. Een doorstart van Halfords, winkelketen in auto- en fietsaccessoires... is voorlopig van de baan. Het grootste deel gaat morgen niet meer open... en voor medewerkers wordt ontslag aangevraagd. De afgelopen weken hebben de curatoren onderhandeld... met verschillende geïnteresseerden... maar met geen van hen werd een akkoord bereikt. Ze zeggen dat er nog één serieuze kandidaat is... die zich op het laatste moment meldde. Pas volgende week wordt duidelijk of dat nog iets oplevert. Halfords ging begin oktober failliet. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, is er kans op vorst aan de grond. Ook mist is mogelijk. Morgen eerst nevelig, daarna wisselend bewolkt bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, welkom bij het tweede uur van CFM Cinema. Mijn naam is Akker Beuving en we gaan weer mooie filmmuziek draaien. Heel veel mooie filmmuziek. En we beginnen natuurlijk altijd met een grote hit uit de filmmuziek. En dat is deze keer de volgende. Other things just make you swear and curse.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 It's quite absurd And death's the final word You must always face the curtain With a bow Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance At the hour. So always look on the prize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 Burning on set never mind that money, man. Ja, natuurlijk het legendarische nummer van Monty Python Always look at the bright side of life. Uh, positief denken, daar gaat het om in het leven. Een hele andere film, maar toch met leuke muziek: The Kindercarten Cop. John Kimball is een harde politieagent die al jaren achter de drugshandelaar Cullen Crisps aanzit. Hij weet hem uiteindelijk te vinden, maar dan blijkt de enige persoon die kan getuigen tegen Grip zijn ex-vrouw is. Zijn ex-vrouw blijkt spoorloos te zijn en de enige aanwijzing is haar zoontje op een kleuterschool. Kimball besluit onder cover te gaan op de kleuterschool om het jongetje te beschermen tegen de moordenaar. Nou, Arnold Schwarzenegger. Een verhaal van niks natuurlijk, maar een muziek van Randy Edelman. En die is best grappig. Daar gaat hij, de kindergartenkop. A story is cool. een mooie muziek van Randy Idom. Een uh, kindergartenkop met in de hoofd Arnold Schwarzenegger. Nou, als je de muziek zo hoort, zou je dat niet zeggen natuurlijk. Uh, de laatste die ik doe is Children Montage. is wel verrassende muziek. Kinderkartenkop. Uh, uh, oude film, 1990 dacht ik uit mijn hoofd. Maar ik vond de muziek eigenlijk best mooi. Randy Edelman. Uh, ja, Dan kom ik nog meer bij mooie muziek. Ze hebben allemaal mooie muziek natuurlijk. En dit is van Thomas Newman uit American Beauty. Komt-ie. That already. actually, de klassieke Love Song, uh, Craig Armstrong, mooie compositie ook, klinkt prettig. Ja, dan zijn we weer toe aan een animatiefilm, een animatiefilm van Steven Spielberg, en dan weet je natuurlijk dat het meteen gaat over de Adventures of Tintin, de avonturen van Kuifje, het geheim van de eenhoorn, mooie muziek, componist John Williams, een, ja, een meester natuurlijk, daar komt ie, de Adventures of Tintin Tin. het thema. Adventures of Tintin. Ik, ik draai er nog een paar. Het is gewoon een hele mooie zaantrek. The Secret of the Scrolls. Zuinster Kuifje. Ja, we kennen hem allemaal. Kuifje, de reporter met zo'n hondje Bobby en de inspecteur Hedok en natuurlijk de detectives Janssen en Janssen. En het volgende nummer gaat over Janssen en Janssen. De Thompsons en Snowy in pursuit. De Janssen en Janssen en uh, Bobby, daar komt ie. Ja, je ziet dat het toch een heel bijzonder nummer geworden is. De, de achtervolging van Janssen en Janssen. Uh, ja, en John Williams heeft ook een hele andere soundtrack geschreven dan hij eigenlijk altijd doet. Ik laat er nog één horen. Sir, Sir Francis and the Unicorn. De laatste die ik van deze soundtrack laat horen. Ja, dat laatste nummer was uh, Sir Francis en uh, Unicorn. Uh, allemaal uit de prachtige soundtrack The Adventures of Tintin. Uh, componist John Williams. Nou, met deze soundtrack heeft hij weer echt alles uit de kast gehaald. En het zit heel mooi in elkaar. Ook dat laatste nummer was natuurlijk weer uh, fantastisch. Ja, een heel andere film. Ook de moeite waard van die film zijn heel veel uitvoeringen. King Kong. En ik heb het nu over de film uit 2005. Geregisseerd door Peter Jackson. De jaren dertig, een groep filmmakers reist af naar een legendarisch eiland om een film op te nemen. Eenmaal aangekomen blijken alle geheimzinnige verhalen over het eiland op waarheid berusten. Het eiland wordt bevolkt door mysterieuze inboordelingen en vele gigantische beesten. De hoofdrolspeelster Anne Darrow wordt de gevangene van een van deze beesten. De acht meter grote gorilla Kong, de filmcrew, trekt er vervolgens op uit om haar te redden. Ik doe twee uh, nummers uit deze Soundtrack gecomponeerd door James Newton Howard. Het thema komt nu. Het volgende nummer is Central Park. Mooi nummer. Ook wel bekend denk ik. Dat zijn de, de prachtige klanken van het nummer Central Park... uit de soundtrack King Kong. Ja, je ziet dat sommige films, zoals King Kong en de Kindergarten Cop... toch eigenlijk fenomenale muziek hebben. Ik moet zeggen dat ik Central Park het mooiste nummer vind uit de soundtrack. Dus als je het nog een keer terug wil luisteren... de film King Kong, muziek James Newton Howard... en de film King Kong uit 2005. Want er is een heel rijtje van die films gemaakt. Ja, tijd voor nog mooie mooie muziek. The Arrival of the Birds... De Cinematic Orchestra. Arrival of the Birds Uit een natuurdocumentaire over flamingo's En het volgende is het nummer van uh, Ludovico Enaudi uh, I. Giorgini En het nummer wat volgens mij zelfs in de hitparade heeft gestaan Mooi nummer Ook door Levina Meijer uh, op de harp gespeeld natuurlijk Dat zijn de klanken van Ludovico Vico en Journey. Ja, het is toch prachtige muziek als je in bed ligt wel om naar te luisteren. Rustig, mooi. En uh, ja, misschien valt het veel bij slaap. Maar dat blijft nog even wakker, zou ik zeggen. Ik ga er nog één draaien. En dat is van de... de eigenlijk de kerstfilms beginnen eraan te komen. Het is wel een hele mooie. Merry Christmas. Een film die in de Eerste Wereldoorlog speelt. Misschien komt die wel op televisie dit jaar. En de muziek ervan is van Philippe Rombie. En ik draai uit die soundtrack het nummer. Een aria voor violin en orchestra. alweer op. Bijna elf uur. Dus dan uh, zit CF en Cinema erop. Ja, ik vond het leuk om weer deze muziek uit te kiezen. En uh, natuurlijk had er, zat er iets van Philip Ronby bij. Die heeft zoveel films gedaan. En dit was uit de kerstfilm uh, Merry Christmas. Ik zal de volgende keer, zeker in december nog wat meer van deze soundtrack draaien. Ja, het was de moeite waard, vond ik weer. De verrassingjes vond ik wel in de Kindergarten Cop en King Kong Central Park. Dat waren hele mooie nummers natuurlijk. Maar ook Patrick Doyle van het eerste uur is niet te versmaden. En natuurlijk dat laatste uur met wat rustige klanken om een wijntje bij te drinken. Of om lekker in je bed te liggen. En we gaan er natuurlijk uit met natuurlijk muziek van Philip Brombie. De soundtrack van Dalla Maison. Komt ie. Heeft geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving. En uh, ja, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Mooie muziek, mooie klanken. En ja, het programma waar je het beste naar kan luisteren. Met je ogen dicht, zou ik maar zeggen. Je kan ook op de bank gaan liggen, natuurlijk. Of misschien lig je wel in je bed. Ik wens je voor zo direct wel te rusten, slaapzacht. En tot de volgende keer.